9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u wat er in dat rapport over schaliegas staat. U hoort dan ook de eerste reacties van voor- en tegenstanders. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Telecombedrijf KPN heeft de voorwaarden voor de verkoop van zijn Duitse onderdeel E-Plus... aan het Spaanse Telefonica verbeterd. Groot aandeelhouder America Mobile zal daarom met de verkoop instemmen. E-Plus levert na nieuwe onderhandelingen met koper Telefonica... bijna een half miljard meer op, ruim acht en een half miljard. En in ruil daarvoor zal het bedrijf van de Mexicaanse multimiljardair... Carlos Slim op de aandeelhoudersvergadering in oktober... met de verkoop van E-Plus instemmen. Economieredacteur Merel Stikkeloren. Eplus is een mooi, snelgroeiend onderdeel binnen KPN. Juist zo'n onderdeel dat je graag zou willen hebben als je in de Europese markt wil stappen, zoals Carlos Slim wil. Maar nu deze dochter een half miljard meer oplevert dan aanvankelijk overeengekomen, kan hij er blijkbaar wel mee leven dat het verkocht wordt. En feitelijk kan je zeggen dat hiermee de plooien worden gladgestreken voor een definitieve overname van KPN door Amerika Mobiel. De Russische minister van Buitenlandse Zaken is zeer bezorgd... over berichten dat de Verenigde Staten militair ingrijpen in Syrië overwegen. Minister Lavrov heeft gisteren bij zijn Amerikaanse collega Kerry... aangedrongen op terughoudendheid. Aanleiding voor de oproep zijn volgens Rusland aanhoudende opmerkingen van de VS... dat het Amerikaanse leger klaar is om militair in te grijpen. De Syrische president Assad zegt in een interview met een Russische krant... dat een aanval van de Amerikanen op zijn land zal uitdraaien op een fiasco. De Amerikaanse president Obama overlegde gisteren met de Franse president Hollande. En zowel de Britten als Fransen dringen aan op actie na de chemische aanval... waarbij vorige week honderden mensen om het leven kwamen. De VN-inspecteurs gaan vandaag de buitenwijk van Damascus onderzoeken. Minister Kamp geeft zo meer duidelijkheid over de toekomst van schaliegas in Nederland. Rond deze tijd wordt een rapport gepubliceerd over de gevolgen van proefboringen. RTL Nieuws meldde vorige week al dat daarin staat dat de winning van schaliegas veilig kan in Nederland. Zometeen geeft Kamp ook een persconferentie en daarna spreekt hij met de drie gemeenten waar proefboringen gepland staan: Bokstol, Haren en Noordoostpolder.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 Schaliegas wordt gewonnen door chemicaliën en zand... onder grote druk in de bodem te pompen. Tegenstanders zeggen dat er daardoor grote schade in de grond kan ontstaan. KWF-kankerbestrijding vreest dat collectanten... die volgende week langs de deuren gaan... negatieve reacties krijgen over de affaire... rond oud du zes voorzitter Koen van Venendaal. En daarom krijgen de collectanten uitleg... hoe ze het beste op die opmerkingen kunnen reageren, zegt KWF. Mensen zullen vragen: van goh, ja, maar die Koen van Venendaal die kreeg toch allemaal geld. En hoe zit dat dan? Uh, wordt het geld wel goed besteed? En dat gaan we mensen uitleggen. Van Venendaal declareerde in de tijd dat hij voorzitter was, via een andere stichting, ruim anderhalve ton. Volgens KWF-kankerbestrijding gaat de Opdu 6 de geldstromen beter controleren. Er wordt ook een raad van toezicht aangesteld die het bestuur gaat controleren.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 Eerst bij de ANWB Johnson Hoka. 14 files, goed voor 53 kilometer. Opvallende files op de ring Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat door een ongeluk tussen aafert Volendom en Amsterdam Business Park 9 kilometer. De linkerreis ook eerst afgesloten. Tussen Ouderwest, op de A13 richting Rotterdam 10 kilometer. Tussen Knoopert-Ippenberg en de Aafert-Bijken Rode Reis. Probleem op de A28. Vanuit Zolle richting Amersfoort Bij had hattenberg Broek. Daar staat 3 kilometer. Komt er een geschaarde auto met er zijn twee rijstoken dicht. En verderop in de richting Utrecht staat drie kilometer bij Knopend Rijnseveert. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. Die blokkeert uit de rechte rijstok. En ook op de A50 als richting Arnhem... is een vrachtwagen stilgevallen bij Knopend Valburg. Daar staat een drie kilometer. En ook daar is de rechte rijstok dicht. Wie pakt agressie in de zorg aan? En wie zorgt dat zorgmedewerkers zelf plezier houden in hun werk?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 We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Straks hoort u meer over de KPN en de verkoop van e En de tegenstanders zetten zich schrap. Ik neem aan dat er nog trots gespeeld zal worden. Ook, ook in de Haarantwoord, maar vooral ook in Den Haag. Maar nou wil ik wel eens weten wat er dan daadwerkelijk is uitgezocht... over de winning van schaliegas. Want dat onderzoek is zojuist openbaar gemaakt. Minister Kamp van Economische Zaken liet onderzoek doen... of schaliegas op een veilige manier gewonnen kan worden. En Wilco Boom... Ja, het kan veilig gewon gewonnen worden, denkt minister Kamp. Dat is de essentie van zijn brief. Maar hij neemt nog geen besluit over proefboringen. Oh. Hij wil eerst nog een milieueffectrapportage laten maken... om toch meer zekerheid te krijgen... Maar op basis van het uh, onderzoek van het uh, ingenieursbureau Witteveen-Bos... komt hij tot de conclusie dat de risico's uh, bij het winnen van schalievergas... niet veel anders zijn dan bij boringen voor conventioneel gas. Nou, dat wordt al heel veel gewonnen, weet je, in Nederland. En, um, maar hij dus eerst nog een extra onderzoek, extra milieueffectrapportage... Uh, en dan pas een besluit over proefboringen. En dat komt dan in op zijn vroegst in september, maar dat is al volgende maand. Ja, maar het is dus nog niet zeker dat er in Bokstol in de Noordoostpolderen in haar geboorte gaat worden? Nee, dat is het niet. Daarvoor wil de minister dus toch eerst die aanvullende milieueffectrapportage laten maken. Hij neemt het zekere voor het onzekere. Dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, want in de Tweede Kamer is het omstreden. De Partij van de Arbeid, een van de twee regeringspartijen, heeft er ook, heeft ook veel... Angst dat het mis zou kunnen gaan. Uh, dus hij moet, uh, het zeker, hij moet het zeker voor het onzekere wel nemen om, uh, als het eenmaal zover is... ook de Partij van, de Arbeid, uh, van de Partij van de Arbeid een groen licht te kunnen krijgen. Ja, uh, blijf er even bij, Wilco. Ga ik naar uh, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ziet u nog een verrassing in het rapport? Ik heb heel even snel de conclusies uh, doorgescand. Ja, en uh, Wat ik zie, ja jullie hebben hetzelfde gedaan, ik ga hem straks goed lezen. Het, uh, wat je onmiddellijk ziet is dat het heel eng beperkt is waarnaar gekeken wordt. Hè? Van Als we er heel veel ons best voor doen, zouden we dan de meeste risico's behoorlijk kunnen beheersen. Ja, dat kan je bij elk technisch project als uh, een consortium van uh, techneuten zeggen van ja... Als we heel erg ons best doen, kunnen we waarschijnlijk de meeste risico's uitsluiten. Ja. Maar het geeft geen antwoord op, heeft Nederland het nodig? Is het verantwoord om dat in Haar of in Bokstol of in Noordoostpolder te doen? En het zegt ook helemaal niks over hè, het effect van, gaan we naar schone energie toe? Helpt eh, dit gas daarbij? Dus het is heel erg onvolledig, heel beperkt. En daar zegt het van, als je vreselijk veel je best doet, kan je het waarschijnlijk veilig doen. Nou, daar heb ik nog mijn vraagtekens bij. In Amerika zijn ze daar ook nog niet uit, maar um, om het ja, beter te kunnen begrijpen, moet ik het echt helemaal goed doorlezen. Ja, goed. wij ook dat moeten we ook gaan doen. Uh, dus dat gaan we straks ook uh, uitgebreid doen. Maar mevrouw van Tongeren, besluit nog niet definitief. Minister, besluit nog niet definitief dat er proefboringen komen. Vindt u dat dan goed of zegt u dat als een formaliteit? Nou, hij kan dat ook niet, want alles wat bovengronds neergezet wordt, dat is de verantwoordelijkheid van gemeentes. Dus wat Kamp eigenlijk zegt is, ik ga nu nog niet dwars over de gemeentes heen. Nou, dat vind ik uitermate verstandig. Want het lijkt mij heel raar in Nederland om te zeggen op een onderzoekje, een literatuurstudie van een paar maanden. Ik zet het democratisch mandaat van de gemeenteraden in die drie plekken eventjes opzij. Dus terecht dat hij zegt, ik kan dat nu nog niet besluiten. Nee. Um, en het is uiteindelijk ook aan de Kamer natuurlijk. Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want wat ik wel gelezen heb, daar staat alleen in... het besluit wordt met de Kamer gedeeld. Oh. Nou heb ik daar een debat over aangevraagd... waarin ongetwijfeld ook uh, moties ingediend kunnen worden. Maar er staat niet in... Kamp wil het besluit voorleggen aan de Tweede Kamer. Oh, en dat is wel gebruikelijk in dit soort zaken. Het lijkt mij bij iets wat zoveel beroering onder de bevolking geeft, wat om zoveel geld gaat. En als je eenmaal je drinkwater verpest hebt, draai je dat niet meer terug. Dus zo belangrijk dat dat uh, besluit aan de Kamer voorgelegd zou moeten worden. Maar ja, de regering regeert de Kamer controleert. Ik kan daar alleen maar om vragen. Van wees nou verstandig en laat die besluitvorming in de, in de Kamer plaatsvinden. Goed, Lisbeth van Hongeren van GroenLinks. Dank voor uw snelle reactie. Uh, Wilco Bomen in Den Haag. Wilco, uh, ja, hoe ligt dat in de Kamer? Want de Partij van de Arbeid speelt natuurlijk een, een cruciale rol hierin. Nou ja, dat is een belangrijk punt. Als de Partij van de Arbeid ja zegt tegen proefboringen... waar de minister nu dus nog geen besluit over heeft genomen... Uh, dan is er in elk geval een kamermeerderheid. Doet die partij dan niet, dan is er en verdeeldheid in de regering... en er is, uh, en er is geen kamermeerderheid. Dus die partij die zit op de WIP en speelt daar een belangrijke rol bij dit besluit. En er bestaat bij die partij veel huiver ten aanzien van uh, de, de winning van schaligas. En het is natuurlijk even afwachten uh, waar zij mee gaan komen. Uh, op dit moment kunnen ze nog even zeggen... Van ja, wij wachten af waar, waar of de minister uiteindelijk die vergunning wil gaan geven. Uh, en dan komen we pas met een definitief standpunt, maar het lijkt me dat ze in de loop van de dag toch ook wel uh, met een inhoudelijke reactie... op dit rapport van uh, bureau Witteveen en Bos gaan komen... over die winning van schaligas. Ja, dan gaan we even naar René Peters. Hij is directeur gastechnologie van TNO. Meneer Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent u iets wijzer geworden over wat u nu al heeft gezien? Nou, het is nog wat vroeg natuurlijk om al op de inhoud van ja. het uh, rapport te, te reflecteren. Maar wat ik wel kan zeggen is dat een eerste blik geeft eraan dat dit geen... Uh, ...geen behoorlijk werk is wat in eerste instantie door uh, Milieudefensie werd uh, geroepen. Het is een, uh, een degelijk rapport, een degelijke analyse... ...die ook uh, uitgaat van wetenschappelijk uh, gerefereerde uh, informatie en, uh, en uh, artikelen. Ja, maar we hoorden ja. mevrouw Van Tongeren net zeggen... ...het, het is mogelijk, hè, dat, dat is de conclusie, het is mogelijk om het veilig te doen... ...als we met z'n allen heel goed oppassen. Dat is nou ja, nogal dus dat... natuurlijk, maar is het, moet het met zoveel voorzichtigheid omgeven zijn? Nou goed, het is natuurlijk de eerste keer dat we in Nederland aan schadigaswinning beginnen. Dan moet je altijd extra voorzichtig zijn. Dit rapport kijkt natuurlijk ook vooral naar wat er internationaal is gebeurd. En is er niet heel specifiek over de Nederlandse risico's. En zeker niet de locatiespecifieke aspecten. Dus dat is een stuk wat waarschijnlijk toch nog wel aanvullend onderzocht moet worden. En ja, je moet natuurlijk voor de eerste keer, ook zeker gezien de bezorgdheid van de bevolking in Noord-Brabant en Noord-Hoostvolder. extra maatregelen nemen om zorgvuldig met zo'n eerste boring om te gaan. Dat kun je bijvoorbeeld doen door veel meer monitoring te doen... en volledig open en transparant te zijn over het proces. Ja, even voor de duidelijkheid. U bent voor. U vindt dat er proefboringen plaats moeten vinden? Nou, ik vind dat, dat je heel zorgvuldig alle risico's uh, af moet wegen... en moet kijken wat het kan brengen voor het land, in economische zin. Maar dat je tegelijkertijd ook uh, natuurlijk die risico's niet uh, moet bagatelliseren. En uh, als, als je binnen de risico's die wij gewend zijn en acceptabel vinden voor olie- en gaswinning in Nederland. We doen dat tenslotte al vijftig jaar. Als dat binnen die veiligheidsgrenzen kan... dan moet je zeker een proefboring doen om nog meer informatie op ta tafel te halen. En na dan een zorgvuldige nut- en noodzaak-discussie... zou je dan moeten beslissen over grootschalige ontwikkeling. Dus na het lezen van dit rapport weet je nog niet veel over nut- en noodzaak. Daar zul je toch echt voor moeten proefboren? Ja, nut- en noodzaak was niet onderdeel van dit rapport, van deze studie. Uh, dus uh, dat moet sowieso nog uh, plaatsvinden. Maar uh, om daar voldoende informatie voor te hebben... zal je die proefboring moeten doen. Omdat zo'n proefboring je informatie geeft... over of het gas er werkelijk zit, hoeveel er zit... En ook of het gesteente wat in die ondergrond zit, in die laag waar het schaligas zit, of dat ook makkelijk breekbaar is en niet aanvullende risico's met zich meebrengt. Ja, dat kun je uit de literatuur, dat doet je niet, uh, niet naar boven krijgen. Nee, uh, en de ondergrond in Nederland is toch uh, natuurlijk heel anders dan die in Amerika ja. en zelfs uh, die in Polen of in Engeland. Dus je zult toch uh, heel goed naar de Nederlandse bodem en de ondergrond moeten kijken om specifieke risico's voor de Nederlandse situatie uh, boven tafel te krijgen. Nou, meneer Peters, uh, die extra MER, die milieueffectreportage die de minister dan nog aankondigt op de lokale voor proefboring, kan die wat betreft de voorstanders... nog route in het eten gooien? Um, nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat zo'n NER uh, gebeurt. Omdat dat toch heel veel uh, ja, specifieke lokale uh, aspecten uh, um, be bekijkt. Uh, ja, natuurlijk kunnen daar dingen naar boven komen... Uh, waardoor het uh, in de locatie die nu zijn voorgesteld... toch minder aantrekkelijk is om, uh, om, om het ont tot ontwikkeling te brengen. Ja. Maar het is er wel vroeg om daarop... Uh, Vooruit lopen, denk ik. Goed, nou dan komen we daar nog een keer op terug, meneer Peters. Het zal niet de laatste keer zijn dat we hierover spreken. Hartelijk dank voor uw eerste en snelle reactie. Dan ja. nog even terug naar Den Haag. Uh, Wilke Boom, Wilco, want we hebben het steeds over proefboringen. Hè. Daar gaat het om. Gaan we die ja. toe, gaat de minister of gaat het kabinet die toestaan of niet? Mocht dat nou gebeuren, die proefboringen, betekent dat dan ook definitief dat er uiteindelijk schaliegas gewonnen gaat worden? Nou, dat durf ik niet, niet te voorspellen, Marcel. Dat hangt natuurlijk uh, allemaal af van wat er uit die proefboringen komt. Uh, ongetwijfeld hebben die ook nog weer verrassende uitkomsten. Ja. En uiteindelijk hangt het dan ook nog weer af van de politieke weging... van de resultaten van die proefboringen. En die kunnen bijvoorbeeld door de enige regeringspartij... weer anders worden gewogen dan door de andere. Dus uh, aan voorspellingen op die vraag uh, uh, ga ik maar even niet te buiten. Nee, precies. Maar ook bij die proefboringen... gaan ze het milieu ook goed in de gaten houden. Dat is... uh, nou ja, dat mogen we aannemen. En anders dan zorgt uh, de oppositie in de Tweede Kamer daar wel voor. Heel goed. Wilke Boom in Den Haag. Hartelijk dank in het rapport. Er moet nog even zorgvuldig worden gelezen, want het bestaat uit heel veel pagina's. Verkeersinformatie de Ik AABB. ga snel rijden. John zegt ook: Doe maar, niet te snel. Natuurlijk. Ja, fijn. Niet lezen achter het stuur. Fides lossen aardig op. Marcel, 35 kilometer, blijft er op dit moment nog over. Twee opvallende files nog op de A28. Een zwolle richting Amersfoort. Daar staat bij knopend broek. een drie kilometer. Daar is vanochtend een auto met een aanhanger geschaard. Er zijn twee rijstroken dicht. En dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot een uurtje van half 12. En op de A50 os richting Arnhem. Daar staat een vrachtwagen stil bij Klopend Valburg. Die blokkeert uit. De rechter reist ook aan de stad inmiddels 5 kilometer file. 1982, toen speelde Paul Weller nog in The Jam, A Town Called Malice.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 Dus de Belgen over de drugsverkoop in Maastricht. bijdrage hoorde u van onze correspondent Joris van Poppel. KPN krijgt een half miljard euro meer... voor de verkoop van de Duitse dochter E-Plus aan het Spaanse Telefonica. En in ruil daarvoor stemt de aandeelhouder Amerika Mobiel in... met deze verkoop. Merel Stikkelorem op de economieredactie voor Schermen. Uh, hoe pakt dat uit op de beurs? Nou, goed. KPN duidelijke uitschieter. AIX 1,1 uh, van de procent lager. Maar KPN staat ruim... Ja. Bijna 2,5% hoger op 2,31 euro. Goed, dan wordt het gewaardeerd door de beleggers. Jan Maarten Slachter, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van de VEB, eh, Verenigde eh, Belangenbehartigers van de Beleggers. Ja, vindt u het ook zo'n goede deal? Ja, de KPN en Amerika Mobiel eh, krijgen een compliment eh, hiervoor. Die hebben. ...optimaal gebruik gemaakt van de lastige situatie waarin ze zich uh, bevonden. Amerika Mobiel dreigde, dreigde tegen te stemmen tegen deze deal, dus er moest iets gebeuren. Uh, en ze, zijn dus, nou ja, ze hebben dus een, een al uitonderhandelde deal hebben ze weer opengebroken... ...en uh, nou ja, aanzienlijk veel meer, uh, meer waarde uh, ja. waard weten te maken. Het heeft de prijs opgedreven of zitten er, zit er nog extra voorwaarden aan... ...die het voor uh, Carlos Slim aantrekkelijker maken? Nee, dat zit vooral in die prijs. Het is dus na een half miljard uh, meer waard geworden, die deal. En dat is, uh, uh, dat is het belangrijkste. Ja, maar anders zou American Mobiel wel tegenstemmen. Nou ja, America Mobiel heeft dat niet met zoveel woorden gezegd. Althans nog niet, uh, niet publiek gezegd. Uh, maar vermoedelijk hebben ze dat wel uh, laten, uh, laten doorschemeren aan het, uh, het KPM-bestuur. Dus er moest, wat, uh, er moest inderdaad wat gebeuren. Ja, uh, nu heeft American Mobiel aangekondigd een bot te doen op KPM van 2,40 euro per aandeel. Zou dat nu hoger moeten worden? Dat vinden wij wel. Ja, uh, KPN ja dat wordt, vindt u wel. Ja. Uh, ja, KPN wordt, wordt met deze deal een half miljard meer waard. Uh, en uh, uh, beleggers verdienen dat terug te zien in het, uh, het bod. Aha, ja. Dus dan, ja dan, vindt u het ook, uh, dan vindt u het ook niet meer dan reëel dat het iets hoger wordt. Dat lijkt, dat lijkt ons heel, uh, heel reëel. We vonden het al een uh, vrij mager bod. Uh, uh, dat wordt alleen nog maar sterker nu KPN meer, uh, meer waard is geworden. Hm. Kunt u de gevolgen van deze uh, deal, deal ook overzien al? Dat nou, betekent in ieder geval dat uh, de deal in alle waarschijnlijkheid doorgaat. Want Amerika Mobiel gaat, uh, gaat instemmen met de deal. Dat was dus heel erg onzeker. Ja. Uh, en vervolgens uh, krijgen we het bod uh, van Amerika Mobiel op de stukken KPN. Uh, nou, Dat is dus een, een, een bod aan de magere kant. We moeten kijken wat, uh, wat beleggers daarvan vinden. Uh, bovendien wordt het alternatief zelfstandig doorgaan. ...van KPN, eh, wordt, eh, wordt wat aantrekkelijker nu er eh, een zak geld binnenkomt. Ik gaan net zeggen, hun financiële positie wordt natuurlijk een stuk beter. Precies, dus het alternatief wordt sterker eh, en het bod blijft, eh, blijft laag... Eh, ...terwijl KPN meer, meer waard wordt. Eh, nou, dat, dat, heeft, dat heeft een impact op de kansen van dat, eh, van dat Maar Uiteindelijk moeten beleggers dat nu zelf, eh, zelf inschatten. Ja, maar acht uur nog reëel dat KPN zelfstandig doorgaat? Dat zou nog heel goed kunnen. Is het niet te klein in de markt? Nou ja, dat is, dat is weer een andere discussie. Maar nu is E-plus ook nog weg. Ja, maar daar staat dus tegenover dat er, uh, dat er geld binnenkomt wat je weer kunt, uh, kunt investeren. Uh, ik denk dat KPN ook zelfstandig uh, uh, een toekomst heeft. Uh, maar goed, er ligt een bot. Uh, en, en, en daar moeten beleggers nu zich, uh, zich, een, zich een mening over vormen. Uh, dus dat, dat, wordt wel een, uh, nou ja, dat wordt in ieder geval spannend. Ja, Maarten Slachter, directeur van de VEB-vereniging Effectenbezitters. Hartelijk dank voor Hartelijk de toelichting nou. en uw snelle reactie. Gaan we nog even naar Zwolle naar het Deltion-college daar? Want daar vindt de daadwerkelijke eetaflegging nu. De, plaats, maar bij de eet wordt voorgelezen door de de studenten en betrokkenen. En zo dadelijk komt dan de plechtige belofte of eetaflegging... door de bestuurders van de school, die zo dadelijk moeten gaan zeggen... of ze het eens zijn met de tekst. Namelijk dat ze zich zullen inzetten vooral voor de studenten en het onderwijs. Wat is op jouw antwoord, Mark Otto... Dat verklaar en beloof ik. En dat was het dan de allereerste keer... dat schoolbestuurders een eet hebben afgelegd... waarin ze beloven dat het onderwijs centraal zal staan... en waar dat ze zich zullen inzetten voor hun leerlingen. Niet een open deur, verklaarden ze vanochtend hier voor onze microfoon. Ze zeggen het is ook belangrijk, ook voor het imago van de mbo van het onderwijs. En zojuist was het dan het applaus hier in de aula... van het Deltion College in Zwolle. Allereerste keer dat de eet... Is afgelegd. Ja. Is, is dan jouw indruk, Matthijs, dat ze er ook echt iets mee gaan doen? Of gaan ze nu weer over tot de uh, dagelijkse gang van zaken? Applaus voor. Vandaag wel, het is de opening van het. Uh... Uh, van het schooljaar, de minister uh, Bussemaker gaat nu op het podium. Dus het is allemaal even anders dan anders. Ja. Als ik uh, zo goed luister naar uh, de, de betrokkenen hier, de studenten de Raad van Toezicht... dan is er over dit college van bestuur geen enkele twijfel over de integriteit. Dus uh, wat dat betreft uh, geen nood aan de man. Nee. Maar goed, ze hebben het gezegd. Het is uh, voor de komende jaar iets wat ze beloofd hebben aan de studenten. Nee. Ze deden al hun best. Dat was nu nog eens een keer bekrachtigd. Feestelijke dag. Nou, Deltion College in Zwolle. Half tien is het. Einde van dit NOS Radio 1 journaal. Wouter Keurbezoek is al hier voor na half tien. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je zo. doen? Ja, de goede, do de goede doelen liggen onder vuur. Ja. Al het gedoe rond de du 6. Hoe dodelijk is dat nu eigenlijk? Zo'n rel. Zeker voor al die collectanten die ook deze week weer... voor allerlei goede doelen langs de deuren gaan. En het Vaticaan maakt zich op voor een hete herfst. Wij zijn benieuwd. Blijven luisteren. Na half tien naar Wouter Keupershoek. Dit is Radio 1. U is het NOS Journaal van half tien. Mark Visser. Er wordt nog geen besluit genomen over eventuele proefboringen naar schaliegas, Dat schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Er is eerst nog meer onderzoek nodig. In een onafhankelijk onderzoek van ingenieursbureau Witteveenbos bos staat dat de risico's van opsporing en winning van schaliegas goed zijn te ondervangen. Een commissie van deskundigen moet nog over het rapport advies uitbrengen. En daarna wordt een besluit over het mogelijk in behandeling nemen... van aanvragen voor proefboringen eerst met de Tweede Kamer gedeeld.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 En Wouter had het er al over. KWF-kankerbestrijding vreest dat collectanten die volgende week langs de deuren gaan. negatieve reacties krijgen over de commotie rond Oud-Albu 6-voorzitter Koen van Venendaal. En daarom krijgen de collectanten uitleg hoe ze het beste op die opmerkingen kunnen reageren. Van Venendaal declareerde in de tijd dat hij voorzitter was. via een andere stichting ruim anderhalve ton. Volgens KWF-kankerbestrijding gaat Albu 6 de geldstromen beter controleren. En het weer dan nog? Volop zon en droog. 22 tot 25 graden wordt het. Morgen weinig verandering. Dat was het nieuwsoverzicht. We zijn er ook nog steeds bij de ANWB bij Johnson Hoka. Ja, nou, de spits zit er buin op. Maar ze de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat nog wel 5 kilometer tussen aflucht Volendam en de Zeeburger Tunnel. A28, als richting Amersfoort bij Knoop het broek. 4 kilometer door een geschaarde auto met de aanhanger. Daar zijn nog steeds twee rijstoken dicht. En op de A50, als richting Arnhem, daar staat voor Knoop Valburg Volburg drie kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Kurperzoek. Goede doelen onder vuur. Het Vaticaan maakt zich op voor een hete herfst. Het is afgelopen met de culinaire poeha en het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Jetmok is in Ettenleur. Waar boeren, dankzij de SP, eindelijk hun woordje kunnen doen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennedeland.nl. Volgende week gaan 100.000 collectanten op pad... voor het Koningin Wilhelmina Kankerbestrijding Fonds. Een slechtere timing kan haast niet. Nu de media volstaan met verhalen rondom de oprichter van 6, Koen van Veenendaal. Hij heeft uh, 160.000 euro uh, gedeclareerd voor zijn werkzaamheden... voor de sponsortocht. Goedemorgen, Theo Schuit. Goedemorgen. U bent hoogleraar Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zeg maar, u weet alles van goede doelen... Hoe dodelijk is zo'n uh, berichtgeving rond uh, ja, het geld uh, van de heer Van Veenendaal? Ja, dat komt inderdaad op een uh, nog een ongemakkelijk moment... als uh, volgende week uh, KWF-kankerbestrijding met alle vrijwilligers gaat collecteren. Dat is inderdaad een ongemakkelijk moment. Maar meer dan een ongemakkelijk moment is het niet? Ja, kijk eens, wat er nu moet gebeuren... of laten zeggen, uh, mensen worden heel boos. En uh, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want... Je wordt uitgenodigd om belangeloos iets te doen. En als je geeft met je hart en je zet je in en je fietst naar boven en je, je mobiliseert je hele omgeving. En eh, het blijkt dan achteraf dat eh, de organisatie een groot bedrag opvoert. Eh, terwijl dat niet van tevoren wordt gecommuniceerd, dan word je boos. En dat is een hele natuurlijke reactie. Dus wat ik mijn advies, nou, zowel Albu6 als naar KBF Kankerbestrijding is, volstrekt helder communiceren... Dat, laten we zeggen, uh, grote evenementen organiseren kost ook geld. Maar dat moet je wel van tevoren vertellen. En dat moet ook door de goede doelen heel duidelijk naar voren worden gebracht. Dat, uh, we hebben dat eerder meegemaakt met, uh, met het inkomen van directeuren van grote goede doeleninstellingen. Ik ben daar vrij duidelijk over. KWF-kankerbestrijding bijvoorbeeld geeft ongelooflijk veel geld aan uh, kankeronderzoek. Dat zijn dus tientallen miljoenen. En als je daar een directeur voor vraagt... Om dat te begeleiden moet je vaak een specialist met een internationale ervaring uitnodigen. En dat kun je niet doen op een salaris van een vrijwilliger. Dus je moet gewoon alleen je publiek heel duidelijk maken dat ook hele grote evenementen, maar zeker KWF Kankerbestrijding, dat dat hele professionele organisaties zijn. Maar je moet het wel communiceren. En het, daar gaat het hier fout. Ja, En het ingewikkelde is dat het dubbel fout is gegaan, omdat deze meneer van Venendaal juist overal in de media heeft geroepen van er blijft bij ons niets aan de strijkstok hangen, alles gaat naar onderzoek en dan opeens ja, zo'n verhaal. Ja. ja, het is dus echt. Dan ben je dubbel, uh, laat ik zeggen, en, uh, het is inderdaad zo dat, kijk eens, als u en ik een auto kopen, dan zijn we op een zakelijke transactie. Dan denken we na en dan zou het wel kloppen. Maar als je wordt uitgenodigd voor iets waar je je hart moet laten spreken, uh, wat je belangrijk vindt, uh, wat vrijwillig is. En je wordt, ik zeg altijd zo, als je aan je partner een verkeerd cadeau uh, uh, geeft, dan heb je daar bijzonder veel last van. En zo gaat het ook met goede doelen. Als je juist omdat je mensen aanspreekt op hun betrokkenheid. dan wil juist men in dat geval. wil men volstrekt respectvol en integer behandeld worden. Nog veel meer dan in andere menselijke contacten. Denkt u uh, dat uh, bijvoorbeeld deze meneer van Veenendaal heeft gedacht: van ja, het is logisch dat ik toch wat geld moet krijgen voor mijn activiteiten. Ik moet ook uh, eten. Uh, ja. Maar laten we het daar maar niet te veel over hebben, want dat vinden de mensen ingewikkeld. Is dat de denkfout, vermoedt u, die hij heeft gemaakt? Nou kijk, ik heb zelf, ik neem altijd het voorbeeld aan, bijvoorbeeld een organisatie net voor kids. Dat is door een zakenman opgezet, Boek van der Boog, en die doet het als volgt. Die vraagt bedrijven om zijn actie te sponsoren. Die zegt, het is niet voor het goede doel, maar het is om de actie. Daar vraag ik sponsorgeld voor. Daarnaast, elke euro die gestopt wordt in mijn uh, goede doel, gaat rechtstreeks naar het goede doel. En dat had bij alt ook zo gemoeten. Van luister even, ik vraag bedrijven of particulieren, wilt u de hele organisatie sponsoren? Maar dan weet elke vrijwilliger die naar boven fietst, weet dat elke euro dan ook naar het goede doel gaat. Nou, als je dat niet splitst, dan krijg je inderdaad uh, deze, uh, laten zeggen, uh, enorme media aandacht. En ja, meneer Venendaal heeft natuurlijk ook fout gemaakt door te zeggen van uh, er blijft helemaal niets aan het schrijfstok hangen. Ja, dan roep je eigenlijk uh, laat ik zeggen, het ja. omheilen over jezelf af. Ja. Onderschat u toch ook niet een beetje het sentiment... bij veel mensen die geld geven? Dat die niet helemaal het onderscheid kunnen maken... tussen redelijke vergoeding van kosten... en uh, ja, dat niet altijd alles naar het goede doel kan gaan. Dat veel mensen dan in eerste instantie gelijk zullen zeggen... als ze dat horen, oh, dan geef ik niks meer. Terwijl dat ook niet redelijk is. Nee, dat, dat, en dat is dus een communicatieprobleem uh, wat de sector alle goede doelen zichzelf echt steeds meer moeten aantrekken. Dat je moet helder zijn, je moet openheid van zaken geven. Ja, maar wat ik en bedoel te inderdaad... vragen is dat dat ook niet altijd werkt. Om, ook, dan ben je helder, maar dan reageren nog steeds heel veel mensen. Oh, maar als er geld naar een directeur gaat, dan doe ik sowieso niet mee. Dat is, ja, dat is ook maar... niet redelijk. Ook, ook bij de acties bij die directeuren salarissen... gelukkig is Nederland een vrijgevig land. En gelukkig uh, zijn mensen altijd bereid om te blijven geven... omdat ze ook weten dat uh, laat zeggen hun bijdrage echt een verschil kan maken als er uh, rampen zijn... of als uh, de natuur moet worden behouden. Uh, in dat opzicht zien wij, ondanks alle zeggen, soms uh, media-problemen van de sector... geen grote schommelingen in geefgedrag. Oké. Okay. Waarom is het toch zo moeilijk voor die goede doelorganisaties om het goed te doen? Want dit blijft een terugkerend probleem. Ja, uh, twee redenen. Ten eerste, als mensen zeggen ik doe iets voor het goede doel... dan Denken veel mensen, uh, uh, en ik zelf ook, van ja, zou het wel helemaal kloppen? Zijn mensen echt zo onbaatzuchtig? Dus je hebt altijd een beetje een soort uh, natuurlijke uh, sketches als mensen zeggen, wilt u voor het goede doel? Dat is één uh, uh, reden. De tweede reden is dat je gewoon langdurig uh, goede communicatie moet verzorgen naar het brede publiek. En met één mond spreken. Ik bedoel KWF-kankerbestrijding is één van de meest waardevolle... Uh, ...organisaties in Nederland particulier, helemaal zichzelf betalend... ...hetzelfde als bijvoorbeeld uh, de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij... ...ook zo'n prachtorganisatie, helemaal met privaat geld. Daar moet Nederland trots op zijn. Nou, en als we dat goed communiceren naar het brede publiek... ...dan, uh, dan moet, we uh, in de toekomst moet dit gewoon voorkomen worden... ...want dit moet niet te vaak gebeuren. Vindt u dat de publieke media zich teveel hebben ingelaten met goede doelen de afgelopen... Jaren. Dat is nee. eigenlijk al begonnen met het openen dorp. Uh, ja. Giro 5V5, het Glazen Huis, Alpdu 6... ook omarmd door een aantal uh, publieke omroepen. En dan, ja... Ja, nee, maar de, de, de, de KRO met de zusloten... sla uw slagloten voor uh, allerlei maatschappelijke doelen... dat is altijd verbonden geweest met de media. Maar dan wordt het moeilijk om en... kritische vragen te stellen. Nee hoor, oh nee. als er één partij gelukkig heel kritisch is... op de goede doelensector, dat zijn de media. Ik word bijna... Ik wil niet zeggen, dat door bepaalde landelijke dagbladen... bijna wekelijks gebeld van, is er nog iets vervelends te melden? Nee, ik vind het juist een hele positieve, uh, kritische houding van de pers. Jegens de goede doelensector juich ik zeer toe. Meneer Schuit, dank u wel. Graag gedaan. Theo Schuit was dat, hoogleraar Filantropische Studies van de Vrije Universiteit. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Een Canadese tandarts heeft een rotte kies van John Lennon gekocht. Hij is van plan om via het DNA in die kies de oude beetle te klonen. Kun je uit een rotte kies nog DNA halen? Lex Meulenbroek van het Nederlands Forensisch Instituut heeft het antwoord. Ja, wij zien in het forensisch onderzoek dat dat, dat dat kan. Wij maken er ook veel gebruik van. En dat doen we met name als we ongeïdentificeerde lichamen hebben, waar het dus van onduidelijk is wie het is. En die lichamen zijn in zo'n slechte staat dat bloed, haren, bot en spieren niet meer geschikt zijn voor DNA-onderzoek. Dan kunnen we uit kiezen vaak nog DNA uithalen. En dat maakt het niet uit of zo'n kies, of zo'n uh, zo lichaam er al 10, 20 of 30 jaar ligt. Uh, wat wij doen is, we die kies die vriezen we heel, maken we heel koud met vloeibare stikstof. Dan is die heel koud en dan wordt die helemaal verpulverd. En daarna kunnen we dat DNA eruit gaan halen. En dat is vaak gewoon voldoende om er een DNA-profiel van te maken. De kies in hele slechte conditie is, uh, of dat er heel veel vullingen in zitten, ja, dan kan het onderzoek uh, nadelig beïnvloeden. Maar dat moet het onderzoek gewoon uitwijzen. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Meld u ons dan naar Goedemorgen Nederland. Kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Etten Lurk, naar onze verslaggever Jetmok, de boer aan het woord. Een rapport van de SP, van Henk van Gerven. Uh, ja, u heeft boeren aan het woord gelaten... om eindelijk eens uit te vinden wat er nou echt leeft onder de boeren. Um, wat, wat is de belangrijkste conclusie uit uw rapport? Ja, we hebben dus de boeren geïnterviewd, want er wordt heel veel over boeren gesproken. Maar wij vinden het ook heel erg belangrijk om de boer aan het woord te laten. Wat is nu de belangrijkste conclusie van het rapport? Dat is dat eh, 80% van de boeren, 4 op de 5 boeren, dat die eigenlijk eh, tegen de alsmaar verdergaande schaalvergroting zijn. Die we de afgelopen jaren hebben gezien. En dat is toch wel een heel opmerkelijke uitkomst. En in deze stal waar we nu staan, dat is uw stal, Jacques Verhulst. Geen schaalvergroting bij u? Nee, zeker geen extreme schaalvergroting. We zijn een gewoon gezinsbedrijf met momenteel 80 koeien. En we hopen daar ook in de toekomst met een normale, lichte groei... onze boterham mee te kunnen verdienen. En heeft u deelgenomen aan het onderzoek van de SP? Ja, ik heb deelgenomen aan het onderzoek wat nu gepresenteerd wordt. En als u nou eens één ding moet noemen waar u als boer... ...dagelijks tegenaan loopt. Wat is dat dan? Dat is de te geringe marge per liter melk. De verdeling van de kosten en de opbrengst in de marge, daar zit het scheef. Wij als boeren ontvangen een te gering gedeelte van de totale prijs die de consument betaalt. En um, zou schaalvergroting dan helpen om, om u beter rond te laten komen? Dat is een rekenkundige benadering, maar ik denk niet dat het de oplossing is. Ik denk dat een van de oplossingen is een betere transparantie in de prijsvorming. Een beter grip van de consument naar de sector toe, dat hij weet waar de producten vandaan komen. De melk komt niet uit de supermarkt, wilde u zeggen. Die komt hier van de koeien die hier om ons heen staan. Ja, dat klopt. En uh, om, om die manier uh, te zorgen dat we toch voldoende inkomen halen uh, zonder alleen maar uh, meer, meer en nog meer te, uh, te willen hebben en produceren. Dus niet zozeer meer koeien als wel iets meer geld per liter voor de melk? Ja, nou een, een betere marge waardoor uh, voor ons meer, over, uh, meer overschiet. En betekent dat dan uh, dat uh, consumenten meer moeten gaan betalen of dat er tussenpersonen iets minder zouden gaan krijgen? Nou, ik denk juist dat uh, laatste, uh, alle partijen die uh, na de, het product bij ons van het erf gegaan is... Uh, die verdienen hun kosten terug en een marge. En dat is bij ons uh, niet het geval. Wij zijn de sluitpost als boeren voor uh, onze prijs. En kan de SP daar dan niet aan doen, uh, meneer Van Gerven? Nou, dat is dus de, de politiek die daar uh, ook uh, oplossingen voor moet bieden. Uh, het is inderdaad waar dat het met name gaat om uh, de, dat de boer een eerlijke prijs voor zijn product moet krijgen. Je ziet nu bijvoorbeeld, uh, laten we ook nog de varkensector erbij nemen, dat de supermarkt bijvoorbeeld 25% uh, van de marge pakt. Terwijl uh, de boer die het produceert maar 19% krijgt. Dat is dus relatief weinig. En daardoor zijn boeren ook gedwongen om steeds meer te produceren om toch nog een om te verdienen. En wat kunt u daar dan aan doen? Wat kunt u daar dan concreet aan doen als wetgever? Nou, eh, boeren moeten meer mogelijkheden krijgen om zich te organiseren. Want nu heb je dus de, he, de, dat de, de autoriteit die de markt controleert een eh, aantal dingen verbiedt. Dus de positie van de boer moet worden versterkt. En eh, ook denk dat we een einde moeten maken aan de alsmaar verdergaande productievermeerdering. Maar dat we de productie ook moeten reguleren, zodat eh, de prijs ook eh, eerlijk kan zijn. En de boer ook echt kan uitkomen met, uh, met de prijs die hij krijgt, die nu echt te weinig is. En uh, hè, die koeien die hier uh, om ons heen een beetje scharrelen, wat, wat zouden die nou willen? Als die nou aan het woord waren geweest in dit rapport, wat zouden die dan gezegd hebben? Ik denk dat die het uh, heel goed vinden te leven zoals ze nu hier bij ons zo leven. En uh, die zitten echt niet te wachten op een uh, stal die twee, drie keer zo groot is uh, om in te leven. Nee, die willen gewoon uh, goed door de boer behandeld worden. Aandacht hebben, en met liefde behandeld uh, kunnen worden. En dat kan die boer als hij uh, voldoende inkomen verdient. Want uiteindelijk draait het daarom. Jetmok was dat vanaf de boerderij in Ettenleur. Zometeen het Vaticaan maakt zich op voor een hete herfst. Maar nu eerst... 2, 1, go! Deze dag, 1997. Ik zit nu in een tunnel waarvan ik heel zeker weet dat er aan het einde geen licht komt. Dat is de stem van journalist en presentator Jaap van Mekeren. Hij overleed op 73-jarige leeftijd op deze dag in 1997. Ruud Hendricks was jarenlang vriend en collega van Mr. Avro... en zelfs een tijdje zijn baas... Ja, het was een ijdele man, ook al uh, leek dat niet zo... maar hij, uh, hij hecht heel veel waarde aan dat er goed over hem werd geschreven... dat hij er ook goed uitzag uh, in beeld. Uh, wij presenteerden samen Afro's uh, televisier... en dat begon uh, met, een, met een soort uh, opnoeming op, op, uh, van, de, van de zaken die er in de uitzending uh, zaten. Dus dan liep ik iets als uh, uh, 23 moorden in Indonesië... Uh, het kabinet uh, dreigde te vallen... Kwam er een muziekje tussendoor. En daarna uh, kwam Jaap uh, nog een keer in beeld. En tijdens dat uh, muziekje, uh, als hij zelf wel ook even te zien was geweest. belde hij nog rustig met uh, zijn vrouw, met Hetty. Om uh, te vragen of, uh, of hij er wel goed uitzag. En of hij niet glom en dergelijke. En daarna las hij ook rustig dan de eerste inleiding. En zo gauw die afgelopen was. Uh, begon hij vervolgens de regisseur uit te voeteren. Uh, als dat inderdaad het geval was, als hij niet goed uitzag. Rotterdam, Het is geen Belfast. En dat zal het ook wel niet worden. Het is ook geen Berlijn in de kristallnacht van november 1938. Maar het doet er wel aan denken en dat is al beschamend genoeg. En dat alles in een democratisch land als het onze dat altijd prot is gegaan op een volkomen gebrek aan vreemdelingenhaat. Hij vond dat je als het ging om zaken als uh, racisme, uh, discriminatie en dergelijke... dat je daar gewoon onverbloemd en volledig uh, tegen uit moest uh, spreken. En dat heeft hij ook altijd gedaan. Uh, en, en, en dat geldt ook voor democratie, democratie en, en, en tegen dictaturen. Hij was uh, persona non grata een, een bepaalde periode in Suriname... omdat hij decibel dus gewoon echt hard had uh, aangepakt... Uh, ik heb ernaast gezeten toen hij het uh, beroemde interview met de weduwe Ross van Tonningen uh, maakte. Waar we uren hebben zitten discussiëren over de vraag of hij haar wel of niet een hand moest geven bij het binnenkomen van de studio. Dat heeft hij wel gedaan. Daarna heeft hij er echt met grond gelijk gemaakt. Uh, feiten, feiten, feiten. Uh, kon zich er tot op zeer hoge leeftijd uh, ontzettend aan ergeren als er uh, feiten niet klopten in welke radio- of televisieuitzending dan ook. Hij uh, nam regelmatig contact op met de collega's van het uh, NOS Journaal. Ook toen hij zelf uh, nog maar weinig uh, on deed uh, om zijn beklachten te doen over uh, feitelijke onjuistheden, over taalfouten en dat soort uh, zaken. Een van de moeilijkste momenten uit mijn carrière is geweest dat ik hem uh, uiteindelijk uh, bij RTL, uh, waar ik programmadirecteur was, uh, zelf heb uh, moeten vertellen dat uh, we zijn contract bij RTL niet zouden verlengen. En uh, hij werd ontzettend kwaad. En s'avonds om zes uur belde hij me op. En uh, hij, zegt, hij, hij noemde me dan uh, soms gekscherend uh, Hendricks. Hij zei Hendrix, Hendricks, luister. Ik heb erover nagedacht. Uh, ik vind nog steeds dat je een enorme fout hebt gemaakt. Maar ik wilde alleen even zeggen dat het onze vriendschap nooit zal raken. En uh, ik ga gewoon verder met mijn carrière. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Want hij heeft uh, in de nadagen van zijn leven nog uh, een aantal specials voor de NCFV gemaakt. Onder andere... Uh, over het Koninkrijk der Nederlanden uh, uh, als er weer een nieuw deel van de Jong uitkwam. En, en we zijn inderdaad tot, tot op het, uh, het laatst hele dikke vrienden geweest. Ruud Hendricks over journalist en presentator Jaap van Meekeren... die vandaag in 1997 overleed. I had a heart van Andy Burroughs. Het Vaticaan maakt zich op voor een hete herfst. Dan wordt duidelijk hoe Paus Franciscus de kerk gaat hervormen... en wie hij gaat benoemen in de curie, het bestuurlijk apparaat van de kerk. Vaticaankenner Stijn Vens, goedemorgen. Goedemorgen. Paus Franciscus zit nu bijna een half jaar op zijn post. Hoe doet hij het? Nou, ik zou uh, zeggen sensationeel. Vanaf dat... Uh, buena Sera, hè? die eerste, op dat eerste optreden op dat balkon, de avond dat hij gekozen werd. Heeft hij, is hij eigenlijk bezig dat pauschap opnieuw uit te vinden? De manier waarop hij naar buiten treedt, in zijn stijl. Het is een, een verschil van dag en nacht met zijn voorganger, hè? Benedictus. We hadden een uh, professor die zich het liefst terugtrok in de studeerkamer. Ja, en nu hebben we weer iemand van het uh, buurtwijkenpastoraat. Wat, wat merken ze daarvan in, in het Vaticaan? Nou, hij is, hij is volstrekt onvoorspelbaar. Neem bijvoorbeeld de veiligheidsdienst van het Vaticaan... die ervoor moet waken dat zo'n paus niets gebeurt. Die zijn elke dag weer benauwd wat hij nou weer doet. Wat hij bijvoorbeeld doet... hij woont niet in, zijn, in het pauselijke appartement... in dat grote mooie paleis. Hij is gewoon blijven wonen in het... Cardinaal hotel waar hij tijdens het uh, conclave zat. En hij is vorige week, geloof ik, gewoon een keer naar buiten gelopen... en op tuinman afgelopen. Goh, wat doet u hier? En, en gaat het goed? Nou ja, dan... En dat een nachtmerrie, is voor zijn dat is een nachtmerrie voor zijn bewaars. Maar het is symptomatisch voor um, een paus... die niet onder uh, controle te houden is inhoudelijk, lijkt het ook een pauze, zijn die gewoon praat... in gewone mensentaal dingen zegt en benoemt. Ja, laatst is hij naar Brazilië geweest, naar de Wereldjongerendagen. Er was enige teleurstelling dat hij op de heenweg, zoals gebruikelijk is... geen persconferentie gaf op 10.000 meter hoogte. Maar wat deed hij terug? Heeft hij maar liefst vijf kwartier uitgetrokken... om allerlei vragen te beantwoorden. Hij nam de tijd. En um, het is niet zozeer dat hij revolutionaire dingen zegt. Want er wordt nu gedaan alsof hij... Inhoudelijk gezien volledig verschilt van zijn voorganger. Het is alleen in stijl, vind ik. Maar zijn hele houding. Neem nou die opmerking over, over homo's. Dat is niet dat hij daar iets heel nieuws verkondigt. Maar de hele nadruk de manier die hij gaf op, waarop het, op het respect. En het woord dat hij überhaupt het woord uh, homo in de mond nam. Dat is al iets opmerkelijks voor een paus. Het komend halfjaar, dan moeten al die bestuurlijke hervormingen worden doorgevoerd. Wat zijn de belangrijkste en waar gaat hij het meeste kritiek op krijgen, verwacht ik, ja. Nou, kijk, het opmerkt tijdens diezelfde persconferentie... zei hij eigenlijk, ik heb eigenlijk nog niet zoveel gedaan. En dat klopt, hè, hij, moet, hij is ook gekozen... en dat hebben die kardinalen verwachten dat ook van hem... om dat bestuurlijk apparaat van het Vaticaan... die curie, die enorm... Onder druk heeft gestaan. Uh, ik noem alleen maar het, uh, het Vettiliek schandaal. Hè? Dat die, die, o, die butler van de pauze allerlei documenten naar Met buiten, buiten smokkelen. En toen bleek dat het, dat het gewoon een keiharde machtsstrijd is in het Vaticaan. Nou, die kardinalen verwachten dat hij daarin gaat grijpen. Nou, Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een soort onderzoekscommissie ingesteld van acht kardinalen die hem gaat uh, adviseren. Een beetje een Nederlandse oplossing, zou ik uh, bijna zeggen. Maar belangrijk is ook. Zijn, zijn naaste medewerker, zijn belangrijkste medewerker... dat heet in het Vaticaan de kardinaal staatssecretaris... die eigenlijk voor hem die curing moet besturen. Daar moet iemand, uh, nieuw, hij moet een nieuwe staatssecretaris benoemen. Ja, en in die zin uh, zijn ze in, het, in de curie ook een beetje angstig van... wat gaat er nog gebeuren? Ja, de rechtervleugel van de kerk, daar mag je wel over praten, toch? Ja, de mag twee, over twee, twee ja, vleugels in ja. het Vaticaan is dus niet allemaal hetzelfde. Uh, die maken zich uh, zorgen. Ze vinden Kijk, hem nu al te progressief. Ja, de traditionele flank van de kerk was natuurlijk met de vorige paus goed bediend. Hè? Ook in liturgische zin, dat was een paus naar hun hart. Maar ze hebben nu een, een, een paus die zich eigenlijk nergens iets van aantrekt. Alleen al het hele decorum van een paus. Hè? Um, mooie mijters, een gouden kruis, uh, uh, op zijn borst. Hij wil zich eigenlijk niet eens van, uh, paus noemen. Hij noemt zich vooral bischop van Rome. Nou, En die rechterflank die is, uh, die is bang. En er is zelfs al een Amerikaanse aartsbisschop geweest... die in het openbaar heeft gezegd... beste Franciscus, het is allemaal leuk en aardig wat je doet. Maar denk je een beetje om de katholieken aan de rechterzijde? Ja. Tot slot, heel kort, ophef over zijn vakantiebestemming. Ja, Normaal is het zo dat een paus in de tweede week van juli... Uh, naar Castel Gandolfo gaan. Dat is een soort lustoord in, in de heuvels rond Rome, beetje hoog, lekker koel. Cool. Maar wat heeft uh, paus Franciscus gedaan? Die heeft gezegd: Nou, er zijn heel veel mensen in Italië die vanwege de crisis niet op vakantie kunnen. Ik blijf gewoon in het Vaticaan. Ik weersta de Romeinse hitte. En daar zit hij nu. En daar zijn ze niet blij mee in dat dorpje. Daar zijn ze niet blij. Want... De burgemeester heeft al voorzichtig gezegd dat kom de, terug. De, de middenstand loopt een hoop geld mis. Zelfs de pastoor heeft gezegd: Kom nou alsjeblieft nog een keer naar Castel Gandolfo. kennis. Dank je wel. We zijn bijna gekomen aan het einde van het eerste half uur van Goedemorgen Nederland. Na tienen zijn we terug. Onder meer met die topkoks die af willen van culinaire poespas. En ook uh, een hoogleraar die de wereld van lobbyisten in de kaart gaat brengen. Blijf luisteren naar de KRO. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet, langs, Twitter, kranten, radio en televisie. Uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Als ik de minister was, zou ik me daarmee bemoeien. Jongens, daar gaat geen belastinggeld naar voetbalclubs. Dan gaan ze maar failliet. Maar u bent net naast de pot gevallen. Het is wel een onzekere tijd, hè? Je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Echt alsof een ufo was geland ten zuiden van Amsterdam. Het is altijd mal om jezelf terug te horen op ja. de radio. De Gids.fm. Straks tussen 11 en 12. Radio 1.